12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nam directeur Atema heeft spijt van de onrust die hij heeft veroorzaakt bij bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen. Atema zei begin deze maand in NRC dat er geen 26.000 huizen hoeven te worden versterkt, maar slechts 50. Volgens hem is de kans op aardbevingen in de toekomst heel kleiner nu de gaswinning wordt beëindigd.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 Scholierorganisatie LAX is bang dat dit jaar meer leerlingen dan anders zullen zakken voor het eindexamen. De examens beginnen maandag. LAX vraagt zich af of scholieren zich door de coronamaatregelen wel goed hebben kunnen voorbereiden. Lange tijd was het onderwijs alleen online, en volgens het LAX is de mentale gesteldheid van jongeren daardoor achteruit gegaan. De organisatie zegt veel meldingen te krijgen van leerlingen met stress. Vorig jaar werden de eindexamens vanwege de corona-uitbraak geschrapt. Laks pleit ervoor bepaalde examenvakken te schrappen... of leerlingen een extra herkansing te geven. Bij de aanvaring vannacht in Groningen is een scooterrijder licht gewond geraakt. Kort na middernacht voer een schip in het Van Starkeborg kanaal tegen de Gerrit Krolbrug. Op dat moment reed net iemand op een scooter over die brug. De schade is groot. Zo staat het brugdek schuin en is een deel van de brug zelf beschadigd. Rijkswaterstaat probeert het scheepvaartverkeer tussen Lemmer en Delfzeil zo snel mogelijk weer op gang te krijgen. Er liggen nu 15 schepen te wachten. Nou, dan het weer nog. Op steeds meer plaatsen buien in het binnenland met kans op onweer en hagel. En voor de buien uit wordt het nog zo'n 14 graden. Ook morgen is het wisselvallig met buien en dan wordt het 14 of 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Summer sky. Sleeping since you woke. In pools. Streetlight on the ground. Go and find the strangers that you know. Take your glass and drink the poison down. In the charge at least if not the way and slowly to the wreckage we will come was uh, Kick Out the Windows bij Personfield. Uh, als het goed is hebben we nu een telefoon. Uh, Ron van Laurel Hardy. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag Ron. Fijn dat je Hoi. er bent. Ja, dankjewel. Ja, je kon natuurlijk uh, uh, wel opstaan vanochtend, want je hebt niet tot laat hoeven werken. Nee, het is, het is een hele andere wereld geworden voor mij, uh, inderdaad. Ja, dat kan ik wel uh, van alles bij voorstellen. Ja, ja. Inderdaad. Maar hoe gaat het ten eerste, gewoon even in het algemeen in de, in, met de horeca en de haltestraat? <tie> nou ja, uh, als ik zeg dat het goed gaat, dan, uh, dan, uh, dan klopt er iets niet natuurlijk. Want het is natuurlijk een dramatijd geweest voor, ja. voor de hele horeca in heel Nederland. Dus ook in, uh, in Zandvoort, denk ik. Uh, en zeker in de Halterstraat. Zeker. Dus... Uh, ja, daar kan je weinig uh, minder, meer of minder over zeggen, denk ik. Nee, maar nu hebben we uh, uh, gelukkig weer een klein beetje een begin met mogelijkheden. En een uitzicht op uh, 21 mei, geloof ik. Meneer is de volgende verlichting. Dat we ja. waarschijnlijk tot 8 uur open mogen en de hele dag. De 18e. Ja, de 18e. Ja, woensdag. Maandag horen we van woensdag uh, tot 8 uh, uur open mogen. Dus, uh... Oké, okay. nou dan gaan we het vast reserveringen regelen. <lacht> Nou ja, dat, dat is tijdens een nadeel van, van deze tijden. Dat zes uur dichtgaan, dat, dat is natuurlijk uh, ja, een drama. Want uh, dan begint het net gezellig te worden. En dan, uh, dan moet je uh, je gasten wegsturen. Ja. En dat is heel geveilig natuurlijk. Uh, ja. Dat je daar nog tot acht uur door kan gaan. Ja, dan uh, is het nog een net eventjes. Uh, want het begint pas om een uur of uh, half uur, vier, vier uur, de borreluur. En dan heb je lekker je trasje vol zitten. Uh, als het weer mooi weer is. Ja, ja, ik dacht altijd van, bij uh, deze maatregel had ik een beetje zoiets van... ...dit is vast bedacht voor, uh, voor, voor alleen maar gepensioneerde <lacht> en mensen zonder vaste dienstbetrekking. Nou, <lacht> als, dat, dat zal je ook niet vallen hoor, Moet jullie denken? Ja, maar ik bedoel, ik, als ik uit mijn werk kom, dan is de terras weer dicht. <lacht> maar uh, ja, het is, het is niet leuk allemaal uh, hoe we nou uh, te werk moeten. Je moet je hele ja. bedrijf opstarten voor eigenlijk twee, drie uurtjes... En uh, ja, we zijn blij dat we wat kunnen doen hoor, daar gaat het niet om. Maar uh, straks, als we tot acht uur is het toch iets prettiger. Maar het is het lekkerste als je gewoon normaal kunt draaien. Uh, ook binnen, want dat is ook wel jammer. want met, Zeker met uh, de weersomstandigheden die we al eens tijd gehad hebben, is het gewoon uh, ja, wat minder op het terras natuurlijk. Ja, ja inderdaad. Die... He Hij was gelukkig was uh, lekker weer. Dus uh, dat was prima. Ja, het ja, is natuurlijk moeilijk. Is dat niet alle mensen hebben. Hè, zoals, uh, uh, veel cafés in de Handstraat hebben niet zo'n heel grote plek voor de deur. Uh, nee, zoals nee. jij. Je moet aan twee kanten van de straat uh, werken. Ja, uh, en dan ja je en de, niet... straat, de straat wordt uh, donderdag wordt met zondag pas om vier uur afgesloten. Dus het is even oppassen met oversteken elke keer. <laughs> <Ja>. <laughs> Uh, wat is daar de reden van? Uh, dus misschien dat de luisteraars het niet helemaal meegekregen. Ik zit in de app, maar ik uh, doe maar even alsof ik niks uh, wil. Nou, Ik zal het een beetje kort proberen uit te leggen. We hebben, uh. zijn een beetje bezig geweest uh, voordat we open gingen met de gemeente, met de ondernemers in de Haltestraat. Uh, overleggen hoe we dat gaan doen met de afsluiting uh, van de Haltestraat. En dan zijn wij, uh, er waren tegenstanders, er waren voorstanders, en uh, we zijn overeengekomen dat we om vier uur uh, van donderdag tot en met zondag de Halte staat gaan afsluiten. Daar was in principe iedereen het mee eens. Okay. En dat is heel moeizaam gegaan, maar iedereen was het ermee eens. Dus iedereen was daar redelijk tevreden over. Ja, tot we uh, eigenlijk te horen kregen dat we open mochten. Maar dat het maar van, van 12 tot 6 is. Ja, dat hadden we ook niet zien aankomen natuurlijk. Nee. Maar het is natuurlijk dus een hele overleg. De gemeente kan niet zomaar beslissen van we gooien er om 12 uur dicht. Want je hebt met een andere ondernemers ook te maken natuurlijk. Ja. Dus, uh, Zodoende. Maar goed, nu het uh, naar acht uur gaat, is het uh, stap één natuurlijk. Uh, dat is al een stuk beter, ja. Ja, en dan uh, hopen we, van de GGD begrepen we dat in zandvoort iedereen voor 1 juli uh, ingeënt is. Uh, is en waarschijnlijk heel Nederland. Dat als dat de eerste prik gehad heeft. Ja. Dus uh, dat gebied misschien weer de mogelijkheid dat we daarna weer wat langer open mogen. Ja, dat, daar gaan we wel vanuit, toch? Of niet? Uh, ja dat, ik, uh, uh, ik heb uh, er niet ik... voorstellen, we zouden zo zomer door gaan draaien. Dat, uh zie ik niet zo zitten, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik denk dat er dan ook mensen doorgedraaid raken. als het, uh, ja. dat, <laughs> dat, dat vind ik heel goed. worden lockdown moe uh, van dit soort dingen. Ja, ja. Dus uh, ja, het is, uh, het is uh, afwachten. En uh, wat je zegt, dat het begin is. Uh, en als we straks het acht uur. dan zijn we weer een stapje verder. en hopen we steeds uh, een stap verder te gaan. Ja. Dus, uh, nou ja, dus, er komen natuurlijk ook weer evenementen aan. We hebben net een, uh, een gesprek gehad over het uh, circuit. Uh, ja. En ik, ik heb uh, gehoord dat de Halterstraat er ook allerlei dingen gaat organiseren. In, uh... Ja, de, de, de stichting ZEP die de muziekfestivals altijd in het dorp organiseren... Die, uh, ...die organiseert met de Formule 1 ook uh, van alles natuurlijk. Uh, het Raadhuisplein, daar komen de dj's uh, te draaien vier dagen lang. En de Halterstraat wordt helemaal afgesloten en uh, het Gasthuisplein wordt een uh, foodcourt... En uh, haltestraat wordt eigenlijk een beetje een, uh, ja, een, uh, een grote kroeg, één grote kroeg. Wow. Dus dat wordt de Heinekenstraat uh, met een beetje Hollands tientje. Dus uh, twee podia's met, met mooie muziek. Dus dat wordt, uh, wordt een spektakel, denk ik. Oké, okay, maar... Uh, als, als het ineens publiek komt. Ja, maar ik, ik, heb, ik kan me ook helemaal niet herinneren dat ik je toestemming voor gegeven heb. Ik woon natuurlijk aan het Raadhuisplein. En dan moet ik dus vier ja. dagen in een disco zitten. Nou, jij kan dansen op je balkonnetje. Nou, <laughs> ja, ik vertelde net hier in de studio ook dat we in Zandvoort uh, niet moeten zeuren. Maar dat we ook eens een keer moeten zeggen, weet je wat, ik een beetje ongemak en de ander een beetje gemak. En dat van tijd tot tijd uh, naar nou, elkaar toe... Ja, we hebben ook nog iets moois in petto uh, de week daarvoor. Dat zit ook nog in het programma van de Formule 1. Daar zijn we druk mee bezig om weer zo'n uh, groot spektakel te, te organiseren op het Raadheidsplein. Met uh, Yves Berends. Ja. Uh, die weer allerlei gasten uitnodigt met, met, met, met veel uh, toestanden eromheen. Dus dat, uh, dat kan ook heel leuk, maar dat is 28 augustus. Dus die kun je ook alvast in je agenda zetten. Kijk. Ja, en nee, ik, uh, we hebben de kurs, daar heb ik begrepen, uh, komt er ook een uitnodiging weer van de stichting uh, LHBT Pride of the Beach. Want daar is, uh, speelt ZEP ook een belangrijke rol in. Ja, dat is uh, tuurlijk. Maar daar, daar hebben we een hele grote samenwerking mee. Dus uh, daar komt ook van alles nog. Uh... Ja, als, als het, ja uh, uh, Daar weet jij ook alles van natuurlijk. Daar weet ik inderdaad ook alles van. We moeten een beetje afschalen omdat Amsterdam de parade heeft afgelast. Maar in Zandvoort ja. kunnen wij snel opschakelen, heb ik uh, begrepen. Dus we gaan gewoon plannen. Ja, natuurlijk. Het, uh, kijk, in principe, uh, ja, de gemeente heeft tegen ons gezegd, tot 1 juli mag er sowieso niks georganiseerd worden. Dus, uh, dus dat hebben we zomaar aangenomen. Maar we hebben de eerste uh, uh, evenement, dat is geloof ik 3 juli, uit mijn hoofd gezegd. Ja. Maar dat, ik, ik hoop dat dat lukt. Maar <tus> dat moeten we afwachten, want uh, zolang de, één, de anderhalve meter samenleving nog van kracht is, dan... Uh, kunnen er geen buitenfestivals uh, die open zijn uh, georganiseerd worden. Dus, uh, nee, dat is natuurlijk weer waar. Ja, dat is heel uh, vervelend, maar het is niet anders. Uh, dus dat is hetzelfde, uh, ja. Ja. Het, ja. Er zijn allerlei regeltjes, hè. Dat, uh, dat, is, dat zien we altijd ook zo. Dat is met de sporten, Formule 1 en zo. De races, we mogen geen schermen naar buiten gericht hebben. Dus dat, dat is allemaal uh, jammer. Ja, je mag geen scherm naar buiten richten, maar naar binnen richten kan ook niet, want je mag niet binnen zitten. Nee, dat bedoel nee. ik, dus ja, daar kunnen we weinig mee doen, Ja. Dat, uh, hem. dus ja, dat soort dingen, dat is, dat, maar ja, daar moeten we het gewoon mee doen, dat, uh, dat zijn de regels, en uh, zo is het. Ja, misschien moeten we een, uh, een tablet installeren op iedere tafel, dan kunnen we ja. alles alle de race kijken. Nou, dat hebben we ook uh, vorige keer met de Formule 1 gedaan, uh, maar uh, we hebben het geluid naar buiten, maar je mag ook. Het is, eventjes, het is even peddelen met de riemen die we hebben. Hè. Het wordt in ieder geval een hele spannende tijd uh, op deze manier. Maar uh, de Roryka is wel ingekocht. Je bent er wel helemaal voorbereid op, uh, op, uh, op verruiming de 18e? Ja, tuurlijk. Dat, uh, ik denk dat iedereen daar meteen op inspelt. Kijk, de restaurants. voor de restaurants is dat natuurlijk ook een stuk beter. Ze dus kunnen toch ja. even een paar uurtjes mee pikken. En dat is nu ook wat moeizamer natuurlijk. Hè. Dat, uh... Kijk, mensen gaan niet zo snel uh, tot zes uur eten. Dat zijn, er zijn er maar uh, weinig. Ja. Ja, en, uh, ja. En de toeristen, de, de, de Duitse toeristen moeten weer even terugkomen. Hè. Dat is ook wel, uh, ook wel heel belangrijk voor ons. Ja, dat, uh, dat begrijp ik. We, weet jij, uh, uh, nu we dat daarover hebben, Duitse toeristen, uh, ik zie toch nog best wel weer wat kentekens al uh, door, door het dorp rijden. Uh, of, of er wat meer mensen boeken in de, in de pensions en de hotels? Oeh, daar ben ik niet zo in thuis, maar nee. ik, ik zie wel dat de, de, de parken uh, redelijk vol zitten en zo. Ja. Dus en dus, en inderdaad, je ziet steeds meer Duitse kentekens. En uh, we merken ook op het terras dat er wat, wat, wat Duitsers komen zitten. Maar het is niet zo massaal als dat we gewend zijn in deze tijd. Dat, uh... Nee. Maar ook in Duitsland zal vandaag uh, een, een eind zijn aan... Uh, uh aantal dingen op de reisbeperkingen. Dus ik denk dat we misschien volgende week, als we weten wat er in Duitsland gebeurd is, en uh, onze reisadvies worden aangepast, dat we... Uh... Ja, dat zou, als dat voor, voor de Pinkster zou loskomen, dan, uh, dan is het wel, uh, wel lekker voor ons natuurlijk. Ja. En voor de pensioen en voor iedereen, denk ik, uh, is antwoord. We zijn er al aardig uh, ja, afhankelijk van, denk ik. Natuurlijk, ja. ja is... We zagen het vorig jaar ook in september toen... Uh, toen uh, de bericht kwam dat de Duitsers meteen weer naar huis moesten komen omdat het uh, uh, dicht ging. En uh, toen gingen ze massaal terug naar huis. Nou, en dan, uh, dan gebeurt er wat in Zandvoort hoor, dan, uh, dan was het in één keer stil. Uh. <laughs> ja, ja, dat gebeurt dat er niet toch meer in Zandvoort. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat maak je nooit meer mee, denk ik, zoiets. Nee, dat was dus, ook heel erg ongezellig. Ja, zeker. Dus uh, nou, ah, de, de Nederlandse toeristen die, die komen ook maar massaal, dus dat is ook wel lekker. Ja. Dus die zijn nou ook uh, ruimschoots zijn aanwezig in Zandvoort, dus uh, helemaal goed. We zien een, een, een, een prooi uh, herstel uh, opduiken. Er komen langzaam wat meer activiteit aan. We hebben in uh, de eerste week van augustus de drie dagen Pride at the Beach. En dan ja. gaan we vervolgens door naar uh, prachtige uh, Grand Prix evenementen. Ja. Dus volgens mij uh, gaan we de tweede helft van dit jaar uh, de goede kant op. Nou, dat, dat, dat moet ook wel, want er is heel wat pijn weg te werken, denk ik, dat bij, ik. bij iedereen. Dus, dus we hopen dat het helemaal los gaat. Oké. Okay. Nou, rond tot binnenkort. Uh, ja. Dan kom ik ook weer een drankje doen. Ik kan de haltestraat weer eens een keertje afgaan. En, uh, ja. Absoluut, zeer gezellig. Uh, en heel veel succes. Oké. Okay. Nou, bedankt voor het gesprek. En uh, ik zie je gauw komen, Roy. Bedankt. Oké, okay. terug uit, nog. Doe. Ja, dat waren de Pointer Sisters met I'm So Excited. En ik ben benieuwd of uh, Michiel Hermsen, die we nu aan de telefoon hebben... ook zo uh, excited is over uh, de, de nieuwe coalitie... Uh, na een hele onstuimige week in de Zandvoortse politiek. Goedemiddag, Michiel. Goedemiddag. Ja, ik ben uh, super enthousiast. Ik wil er net tussen. Zo so excited. <laughs> nou, dat is heel fijn. Je hebt er geweest te zingen met het uh, lekker bruisende nummer. Uh, ja. Michiel... Uh,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 is er een afsplitsing geweest tussen de fractie. De fractie is in twee gedeeld. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat een, dat een afsplitsing nou, veroorzaakt is. En uiteindelijk uh, is de betreffende wethouder en, uh, en de lijst zijn doorgegaan in de coalitie. En daar hebben steun, uh, steun van ontvangen van de links. Nou, dat is in de notendop zeg maar, de situatie die is ontstaan.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 Dat is een, uh, denk ik, voor heel veel mensen, uh, zowel ondernemers als inwoners, natuurlijk een, uh, een geruststelling. Ja. Uh, ja. Ja, nee, maar ik denk dat het, dat ook zeker. Van, dat is een nadomet van belang. Dat er gewoon de zaken die we hebben opgezet, en coronafonds, een duurzaamheidsfonds, uh, allerlei zaken, zeg maar, gewoon eh, het, het dagelijks bestuur, uh, continuïteit. Maar dat zijn gewoon elementen die in dit soort, dit soort situaties gewoon erg belangrijk zijn. En als we het idee hadden dat dat Emma Verheij of iemand anders van het college niet zou functioneren... dan hadden we het ook al kenbaar gemaakt. Maar dat is gewoon niet het geval. En ik denk dat ook dat vanuit de huidige coalitiepartijen ook het geval is. Dat ze aangeven, nou ja, wij hebben wel vertrouwen in het college. Laten we gewoon, laten we gewoon doorgaan. En dan uh, zingen we de rit uit tot, uh, tot de verkiezingen. Wie uh, dan komt, die uh, dan behoudt vind ik. Ja, de, de, de, de kiezer zal uiteindelijk weer uh, mogen bepalen... Uh, en oordelen hoe hij vindt dat dingen gelopen gegaan zijn...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 Dus we hebben een soort, uh, een soort zakenkabinet op standwoordniveau. Uh. Ja, nou ja, kijk, we hadden natuurlijk al een zakenkabinet. Ja. En we hadden natuurlijk met z'n allen een handtekening ondergezet. En als je met zijn handtekening weggehaald dan heb je teleurgesteld. Maar dan ga je natuurlijk verder met het volgende, volgende kabinet. en Met, met die standen, zeg Maar dat het gewoon blijft zoals het is. Ja, is dus eigenlijk wel behalve dan dat er geen VVD meer in zit. Ja. Dan moet ik eigenlijk zeggen dat er nog steeds VVD in zit. Omdat het blijft om natuurlijk gewoon, uh, nou ja, als je dan over Hans Drommel, heb ik denk een VVD of puur uh, En dan nog natuurlijk ook. Dus wat dat naar de dat natuurlijk ook gewoon geborgen. Dus daar is ja. een VVD uh, stemmer zich dan ook iets zorgen over nee, nou We hebben zo meteen uh, uh, ook nog een gesprek met uh, Michiel Hendricks... Uh, over de scheuring in de VVD-fractie. Dus uh, ja. uh, daar zullen we misschien nog meer horen. Uh, is er ja. begrip uh, ja. vanuit... Uh, ik, ik denk, jij spreekt namens D66. Is er een begrip binnen D66 voor... Uh,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 misschien de VVD dan. Ja, en hadden jullie het uh, aanzien komen? Was dat volledig onverwacht? Ja, kijk, het is dus dat je ziet natuurlijk wel. Het was natuurlijk een zaakkabinet, of hoe je het wil noemen zeg maar, uh, en waar, waar veel. Het was lastig zeg maar om elkaar. Uh, nou ja, zeker VVD denk ik en d 66 om elkaar uh, te, te blijven informeren of, uh, of dat we op dezelfde lijn zaten qua uitvoering. Ja, dat was gewoon, dat moet ik zeggen, dat is gewoon uh, uitermate lastig. Uh, niet, niet vervelend, maar wel gewoon lastig. Uh, maar in principe zijn we er altijd uitgekomen. Dus, volgens betreft had ik ook gewoon door kunnen gaan. Uh, ja, en, uh, ja ik, ik, dat, dus, en dat maakt het wel nou ja, bijzonder, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb er eigenlijk weinig woorden voor, als <laughs> ik heel eerlijk ben. Want het is, het is gewoon, je, je, je hebt iets ondertekend met elkaar. Je zegt eigenlijk tegen elkaar een soort van ja-woord. Ja, ja, je hebt een scheid uit, waarvan een andere partner dan zegt... ja, dit is een ander probleem die ik heb. En als zij het niet zien, ja, dan is het natuurlijk wel confronterend, laat ik het zo zeggen. Ja, ja goed. Daar, daar kunnen we dus natuurlijk niets, niets, niets, niets aan doen. We gaan het uh, vragen zo meteen uh, aan Martijn Hendricks. Wat zijn uh, toelichting uh, daarop is? Ja, zo moeten we het denk ik ook gewoon wel zien. Het is natuurlijk gewoon een interne kwestie bij de VVD...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 En een uh, fijn weekend nog. Yes, Dank je. Dankjewel, dag. Doei, graag. When I wake up in the morning, I see nothing. For miles and miles and miles. When I sleep in the evening, oh lord. There she comes, only in dreams. She's only in dreams.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 maar ik moet zeggen, ook de periode daarvoor was natuurlijk hectisch. Um, kijk, we hebben heel lang... Uh, verreken, had deze schoon voorkomen uh, geworden, vroeg je. Kijk, we hebben natuurlijk heel lang zijn we als VVD... en binnen de coalitie niet tevreden over de manier, manier waarop die samenwerking uh, verliep. Yes. En uh, gaandeweg die discussie bleek eigenlijk... Van, ja, de laag was fractie ook niet helemaal op één lijn in. Dus we hebben wekenlang geprobeerd om daar uit te komen. En uiteindelijk is daar... Um,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 En ik heb begrepen dat zowel uh, uh, wethouder Ellen Verheij... als uh, uh, Hans Drommel van Drommel allebei nog lid zijn van de, dezelfde VVD als, uh, uh, als uh, uh, jullie. Als, ja, klopt. Uh, en is er dus een kans dat, uh, dat, dat er weer een samenwerking uh, ontstaat? Of dat er weer een, een, een nieuwe lijst uh, dus, uh, ontstaat... waar uh, beide jullie allemaal weer op voorkomen? Nou, kijk, zijn al wel echt uit de, de fractie gestapt...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 Dat, dat de meerderheid van de VVD-leden uiteindelijk zegt: nou, wij voelen ons niet thuis bij de VVD. Ja, dat... Nee, dat de meerderheid van de VVD-leden zegt: fractie, dat hadden jullie uh, niet op deze manier mee te doen. Die andere twee die wel uitgestapt zijn, dat vinden we eigenlijk helemaal niet zo'n slecht idee. De leden hebben toch het laatste woord? Uiteindelijk wel. Ja. Ja. Maar goed, nogmaals, daar ga ik niet vanuit. Kijk, uh, beide hebben, reden, hebben hun reden om eruit te stappen. Ja. En, uh, en je gaat er eigenlijk vanuit? Dat, dat is ook een, een. Ja. Dat, dat, dat, dat leden het standpunt van de fractie uh, in meerderheid zullen delen. Ja, nou dat, dat is een hele duidelijke stellingname. Uh, nou, in ieder geval de VVD gaat dus uh, vol optimisme en constant... Ja, en, en de stellingname van de fractie, maar ook de, de stellingname van ons afdelingsbestuur, hè? Ja, dat was nee, want, dus mijn vraag, ja. Ja, want ook ons bestuur heeft natuurlijk gezegd van... Uh, zij betreuren dat de coalitie daar niet haalt, zoals wij dat allemaal uh, best, uh, betreuren. Ja. Maar ook dat zij de, de moeilijke beslissing van de fractie respecteren...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 Dat was inderdaad een heel kort muzieknummer wat we genoten hebben. Um, en dat uh, korte muzieknummer, dat was Patience van de Lumineers. En als het goed is, hebben we nu de telefoon Albert-Jan Vos. Uh, goedemorgen Roy, dat ja, moet ik goed, zeggen. Middag. Ja, ik, ja ben het zo ik ben het zo gewend. Dat snap ik, daar heb ik ook nog steeds last van hoor, uh, wij allemaal. Uh, maar fijn dat je er bent. En ja, je gaat het vertellen over de programmering van Zandvoort vandaag. Ja, we hebben dit weekend weer een uh, vol programma. Zowel van, uh, vanmiddag tussen 2 en 5. Als uh, op zondag tussen 2 en 5. Zondag uh, gaan we een beetje de provincie in. Uh, en vandaag hebben we uh, onder andere uh, weer een uh, uit, uitvoerige pit report tussen 4 en 5. Over hetgeen wat er allemaal in de Formule 1 uh, speelt. Uh, uiteraard. Geven we ook Zandvoorts Nieuws in het kort? We doen een overzicht van wat er in de afgelopen week is gebeurd. En dat was nogal wat, hè? want jullie hebben ook een vol programma. Ja? Ja, jullie hadden het over van politiek en noem maar op. Er is ja. vanaf alles gebeurd, afgelopen week. Ja, maar dat is ook Zandvoort. Er gebeurt hier eigenlijk altijd wel van alles en nog wat. <laughs> nou, in de winter is het vaak, vaak wat rustiger, maar nee, het begint nou weer los te barsten. Dus we hebben Zandvoorts nieuws in het kort. Uiteraard een uitvoerig weerbericht speciaal gericht op Zandvoort. En ik kan je alvast verklappen dat we de komende dagen wel een parapluutje nodig zullen hebben... Uh, evenementenagenda hebben we natuurlijk. Uh, de, de, de evenementen zijn er wel, en, maar je moet ze wel even goed zoeken. Ja. En gelukkig uh, zijn ze op cultuurvlak uh, in Zandvoort toch uh, heel creatief en uh, kunnen we toch een uh, evenementenagenda uh, presenteren vanmiddag. Uiteraard hebben we vast item het dier van de week. We kijken elke week uh, in het dierentehuis wat voor dier uh, er zijn. En uh, onlangs hadden we zelfs een unicum, er waren geen dieren in het dierentehuis. Maar gelukkig, ja, gelukkig zijn er weer dieren in het dierentehuis. Waardoor wij uh, daar ook weer aandacht aan kunnen schenken. En uh, nou, voor de rest hebben we natuurlijk uh, uh, ons ZOS live: een uh, live registratie van een uh, artiest, dan wel een groep. Uh, in de tijd dat er nog publiek bij uh, aanwezig mocht zijn. Nou, en volgende week uh, tijdens het Eurovisie Songfestival mag er ook weer publiek bij zijn, dus we gaan weer de goede kant op. Ja, gelukkig wel. Uh, langzamerhand mogen we weer steeds een beetje meer. Ja, steeds een beetje meer, maar langzaam maar zeker. Maar uh, terug naar het nieuwe normaal zal nog wel een procedure. duren. Maar goed, wij, uh, wij kunnen uh, weer uh, de, onze vaste items uh, vullen dan met genoeg informatie uh, en uh, up-to-date informatie van uh, de situatie in Zandvoort. Dus dan worden er uh, vier uh, uren vol informatie en uiteraard ook vol muziek. Tussen twee en vijf, ja, uiteraard, uh, Rob Harms uh, regelt de muziek. Ja. En af en toe mag ik me er ook mee bemoeien. Maar het redactionele, dat uh, mag ik doen. We hebben ook interviews, maar dat, uh, welke dat worden... Uh, we herhalen een aantal interviews wellicht van Zandvoortse Zaken. Het programma van door de week door, gepresenteerd door Jaap Koper. En ja. uh, jullie hebben ook interessante interviews. Maar dat beslissen we pas op het laatste moment... Welke interviews dat worden. Dus is het is ook een programma vol verrassingen. Ja, klopt. En lekkere muziek. En echt voor de zaterdagmiddag CQ zondagmiddag. Hartstikke fijn. Uh, ik roep de luisteraars op om uh, gewoon lekker de radio aan te laten staan. Uh, geniet van de muziek die je zo meteen hierna gaat horen. En dan uh, om uh, twee uur gaan jullie de lucht weer in. Gaan wij de lucht weer in. En uh, met onze vaste luisteraars en kijkers. En we maken er weer een uh, gevarieerd programma van. Oké, okay, heel veel succes. Uh, ja, allebei de uitzendingen en uh, tot binnenkort. Tot binnenkort, Roy. En bedankt voor je tijd. Dankjewel. Dag Albert-Jan. Jo, hoi, hoi. Hallo, hoe is dat speaking please? Woensdag 19 mei op ZFM Radio. Weer een uitzending van FM. Een programma waarin een echte fan... twee uur lang nummers mag draaien... van zijn of haar, groep of artiest. Dit keer is dat Gert van Kuik... ...over zijn favoriete band The Kings. Grazie to welcome, please. The Kings. Here are The Kings. Hallo. Who is speaking? Hallo. Hallo. en David Bowie. Um, voordat we gaan afsluiten, ga ik eerst nog even een mededeling doen. De vereniging Zandvoort tegen geluidsoverlast wegverkeer, ja, een hele lange naam... die start in samenwerking met de gemeente Zandvoort een spandoekenactie... om geluidsovertreders te attenderen op hun gewenst gedrag. De spandoeken zijn zichtbaar in de periode van Hemelvaart tot en met Pinkster... 13 tot en met 24 juni. En ze hebben een kleine uh, aantal spandoeken over. En zal het heel erg op prijs stellen... als bewoners aan de Dr. Gerkenstraat en de Kostverlorenstraat... ook een spandoek gedurende deze dagen willen ophangen. U krijgt dan gratis een leenspandoek als u dat wilt. En uh, dan moet u natuurlijk wel ophangen aan de weg. U kunt zich aanmelden per e-mail. En het e-mailadres is wegverkeersoverlast@gmail.com. Wegverkeersoverlast... Uit apestaartje gmail.com dus wegverkeersoverlast helemaal aan elkaar vast en dan ga ik nu ons uh, programma afkondigen het was weer een bewogen uitzending met heel veel verschillende onderwerpen waarvoor we Gert van Kuik natuurlijk heel erg dankbaar moeten zijn dat hij dat weer allemaal heeft weten samen te stellen de techniek was in handen van Pim Groof, de muziek werd verzorgd door Jelme Koper en ik heb zelf de redactie mogen doen u kunt het programma nog terugluisteren uh, want het wordt herhaald dat kan ik alleen niet zo snel vinden wanneer uh, op maandag, dat staat er meestal op. U kunt het allemaal vinden op de website van ZFM en op onze Facebookpagina. Dat kunt u precies zien wanneer u terug kunt luisteren. En de interviews worden ook vaak weer uh, in de loop van de week geplaatst. In verschillende stukjes, dan kunt u ook gewoon alleen een interview terugluisteren. Elke woensdag. woensdag. de Woensdag hebben we ja, een speciale uitzending, uh, The Kings, uh, door Pim Groof, onze technicus. Die doet dat samen met Gert van Kuik, die de absolute fan is van The Kings... en daar heel veel over weet te vertellen. Ik wens u nog een hele fijne zaterdag, een fijne zondag en tot binnenkort.